Helemaal niks. Ben je niet blij dat Sjoerd weer terugkomt? Ja, hoe eerder, hoe beter. Maar, maar wat? Maar, maar, niks. Zeg nou toch eens wat, man. Altijd moet ik de woorden uit je mond trekken. Waarom moest je zo nodig meteen bezoek meebrengen? Oh, ah ja, ja. ja, ja. ja. De jongen heeft toch een hele studie voor de boeg. En met zo'n Engelse meid als een hoofd komt er toch niks van? Oh, zeg, je loopt wel hard van stapel, hoor. Ik weet hoe dingen gaan, ja. ja man, man, man, wat maak jij je nou toch van tevoren al een drukte? Die kinderen hebben nog niet eens hun voet over de drempel gezet. En... Nee, maar daarna begint het. Laat dat nou toch eens aan die jongen over. Ja, ja, makkelijk praten. Nou, ik kan je zeggen dat ik er niet gerust op ben. Dag, ah, ja. Menno. kop koffie? Graag, hoor. Alsjeblieft, Jan. Dank je, moeder. Hoe laat komt Sjoerd nog aan op Schiphol? Vader heeft de brief. Ja. 14 uur 30. Wanneer moeten we hier dan weg? 12 uur, dacht vader, hè, Douwe? Nou, als je niet langs de wegen wilt jakken. Ja, kom. De nieuwe weg om Amsterdam heen is klaar. Je bent er in de wip. Tweeënhalf uur moet je het toch makkelijk kunnen halen, hè? Oh jee, ja. Huis, dan we hoe lang Sjoerd nog hier blijft. Hoe bedoel je dat? Hier ligt Sjoers toekomst hier. Ja, dat weet ik ook al, vader. Maar... Ja, het lijkt wel of dit dat bedrijf we niet goed we genoeg. We... Laat wat is laat men dat... nou even uitpraten. Ik bedoel het niet zo, vader, maar... Je hebt toch ook wel gelezen wat Sjoerd in zijn laatste brief van ons geschreven heeft? Hier. Oh, maar. Ik raad elke boerenzoon in de nieuwe polders... die daar niet aan de slag kan komen aan om hier zijn geluk te beproeven. Voor mij is het gewoonweg fascinerend... zoals iedereen zich voor de volle 100 inzet. Nou, dat kan hij hier ook. Daar hoeft hij helemaal niet in Canada te blijven. Dat hij, dat hij die Canadese juffrouw meeneemt, dat zit mij helemaal niet. Ah ja. Ja, voor jou zit daar het probleem. Als je iemand meeneemt, neem je daar een verantwoording voor. Maar Sjoerd kan die verantwoording nog niet nemen... omdat hij nog veel en hard moet studeren. Ja, maar Douwe, het is geen kind meer. En dat Canadese meisje ook niet. Het zijn bijna volwassen mensen. Trouwens, ze komt hier studeren. Dan hebben ze daar soms geen scholen? Scholen? Frieda gaat naar de universiteit. Die gaat scheikunde studeren. Maar ja, het mocht wat. Een professor op mijn boerderij is de vrouw van mijn zoon. Waarom moet toch niet lachen? Trouwen, nou toch? Wie praat er nou weer over trouwen? Ja, ik naar boven. Morgen is het uw vroegdag. Gelijk heb je, joh. Wat nou, rusten. Rusten. Goeiedag. Dag maar. En moeder, dit is dan, Frieda in levende lijven. Welkom op De Dijk is Dicht. Oh, dat, dat verstaat ze natuurlijk niet, he, Sjoerd. O, oh, ja, hoor, mevrouw Dekema. Mijn ouders komen uit Nederland. Oh. En Sjoerd is een hele goede leermeester. het oh. <laughs> is de wereld toch klein, hè? Jongens, kom, ga gauw zitten. De koffie is klaar. Het land staat er mooi bij, vader. Och, het is wat droog. Hè? Maar uh, voor de rest gaat het wel, zoals je ziet. Hm. Uh, en uh, wat uh, zijn de verdere plannen? Douwe, de kinderen zitten net. Oh, dat geeft niet zo, mevrouw. Natuurlijk hebben we plannen. Eerst een kar. Een auto. Sorry. En dan ga ik een kamer huren in. waar ook weer shirt. Niet in Schravenhaag. Nee, nee, in Delft. In Delft? Helemaal in Delft. Ja, kinderen toch? Ach, met de auto is dat toch een kippen eindje? Met je kippen eindje noemt. Bij ons in Canada is dat heel normaal? Zal ik voor die auto eens naar Van Dorp gaan, vader? Nou, oh, het ligt er maar wat je zoekt. Hè? Hij hoeft niet groot te zijn als hij maar snel is. Je mag hier maar honderd kilometer per uur rijden. Weet ze dat wel, Sjoerd. Ja, vader, in Canada is het niet anders. Nee. Uh, maar wat denkt u, is die Van Dorp een beetje te vertrouwen? Oef, ik heb nooit problemen met die man gehad. Kijk wie we daar hebben. Sjoerd Dijkenma. Terug in het land der levenden. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ze rijden dan nog allemaal te paard. Met 200 paardenkrachten, zou je bedoelen. Die is goed, zeg. Nou, wat kan ik voor je doen? Nou, voor mij niks, maar deze mevrouw hier zoekt een auto, maar wel een goede. Ik verkoop alleen maar goede. Nou, laat eens kijken. Voor mevrouw een leuk waardje. Eh, wat dacht je van die rode Fiat? Weinig gereden, altijd binnengestaan. Echt iets voor de dame hier, Sjoerd. Dat kan ik zelf wel beslissen. Hoeveel maals heeft hij gelopen? Wat zegt ze nou? Miles? Uh, mevrouw, hier bedoelt kilometers. Nou, uh, zoals ik al zei, weinig. Boodschappenwagentje, koop je hier, koop je daar. En dan weer naar huis. Shit. Wat zegt ze nou weer? Uh, uh, nou, ik denk dat mijn vriendin iets anders zoekt. Nou ja, dat kan ook. Um, ik heb hier nog een aardig MG'tje staan. Misschien is dat wat voor de dame. Kan ik erin rijden? Natuurlijk. Ja, Als hij mij bevalt, koop ik hem. Zitten de sleuteltjes erin? Uh, ja, vindt u het erg als ik even met u mee rijd. Ja, dat vind ik erg, ja. Ik op de kar, niet met u erbij. Is dat wel vertrouwd, meneer Denkema? <laughs> Reken maar, Van Dorp. Thuis rijdt zijn levensgrote Mustangs. Je meent het. Zo waar ik hier sta. Zo, ja, het is daar een uh, heel andere wereld, zeker. Niet te vergelijken, niet te vergelijken. Nee, willen wij hier nog wat bereiken, dan zullen we de harten moeten trekken. Nou, zo te zien heeft ze geen brokken okay, gemaakt. Oké, ik koop hem. Hier is mijn creditcard. U hebt het niet anders? Bij ons in Canada is een creditcard geld, meneer. Veel geld. Zit wel goed, Van Dorp mevrouw me dan even wil volgen aan het kantoortje, dan kunnen we de papieren in orde maken. Neem je dan nou niet te veel hooi op je vork, jongen. Je hebt je tenniswedstrijden, je uitjes, nou ga je weer met vakantie. Nou kan het nog, moeder. Ik weet dat je vader vindt dat het helemaal niet kan. Echt, we mogen Frida heel graag voor zover we te kennen. Ze werkt hard, maar... Maar... Je bent natuurlijk oud en wijs genoeg, joh, om je eigen tijd in te delen. Maar soms vraag ik me wel eens af of het niet allemaal ten koste gaat van je, je concentratie. Ach, wat concentratie. Je moet nog wat wennen in Wageningen. Het gaat allemaal best. Is het waar dat Frida al snel er, uh, propjes, zoals ze zegt, gaat doen? Ik geloof het wel, ja. Nou, kijk eens aan. Ik heb er natuurlijk niet zoveel verstand van, maar zij pakt harder aan. En jij, joh? Oeder, ik ben geen kind meer... Ik bepaal mijn eigen tempo. Het is geen wedstrijd. Maar je zou deze maand een tentamen doen. Moeder, dat tentamen kan best even wachten. Als ik iets doe, doe ik het goed. Dat weet u. Natuurlijk, jongen. Dat weet ik. Fijn, moeder. Nou, daarom eerst drie weken naar het Hoge Noorden... en dan weer aan de slag. Ja, dan weer aan de slag. Dat hoop ik zo. <laughs> Wat zegt u dat nou plechtig? Ja, Sjoerd, ik weet het niet, hoor. Maar sinds je uit Canada terug bent gekomen, ben je zo anders... Hoe anders? Ja, ja, het is net of je steeds aan iets anders denkt... of je, je steeds op de vlucht bent voor iets. Of beter, steeds maar weer uitvluchten bedenkt... die je dan van je eigenlijke taak afhouden. Eigenlijke taak afhouden? Ja. Moedertje, moedertje toch. Ja. We leven maar eens. En maak er zich over mij en mijn toekomst dan maar geen zorgen. Niet alles gaat nu eenmaal zoals vader en u het hebben gedacht... Er leidt zoveel wegen naar Rome... Neem nou eens een voorbeeld aan Menno. Menno, Menno, Menno. Je kunt er wel zeggen dat ik sinds Canada ben veranderd... maar hier op de boerderij is er ook veel veranderd. Het is hier Menno en nog eens Menno. Nou, shoot, zo mag je niet praten. Nou, natuurlijk mag ik zo niet praten, maar voor mij is dat een feit. Zoet, dat is grote onzin. Je weet zelf hoeveel moeite Menno heeft gehad en nog heeft om te studeren. Vader en ik hebben daar grote zorgen om, altijd gehad. In de laatste tijd zijn de vorderingen beter... en daar mogen we heel dankbaar voor zijn... Maar we weten dat jij gezegend bent met een gezond verstand. En het zou eeuwig zonde zijn als je daar niet alle profijt van trekt. Wat kijk je nou? Ik weet het niet. Je weet het niet. Ik denk dat je mij in je hart gelijk geeft. En daarom, jongen, zand erover. Je was goed licht op de logierkamer op het bed. En je hoeft het alleen maar even in de koffer te doen. Na je vakantie in Zweden zien we dat wel weer verder. Meneer Halt ervan om gereden te worden. Zeker maar. Zeker met zo'n mooie chauffeur. Zeg, reden ze hier vroeger in Zweden nou ook links? Uh, ik dacht dat aan de jaren 60. Ah, ja, zo dus. Ik hey, ben je nou helemaal gek geworden? <laughs> ik ken je alleen maar geen angst. Angst is de slechtste levensgezel die je maar kan denken. Daarbij, ik ben zo'n beetje in een auto geboren. In een auto geboren? In een vrachtauto zeker. Meneer is wel complimenteus? Zie ik er zo lomp uit? Nee, nee, zo bedoel ik het niet. Je zegt het anders wel. Grapje. Nou, kom dan nou met dat verhaal. Nee. Uh, Fridaatje doet nog niet zo flauw. Ik wil het weten. Het is niets bijzonders. Alles wat jij zegt is bijzonder. Alles wat jij zegt is bijzonder. My God. Nou, kom op. Je bent in een auto geboren. Ja. Mijn moeder werkte toen nog hard mee in de zaak. En toen ze bestellingen aan het rondbrengen was, kondigde ik me aan. Op het laatste moment is ze pas gestopt. Ja, klanten gingen voor het meisje. Hè? Ik ben er beter afgekomen dan mijn zusje. Uh, je zusje, ik wist niet dat je een zusje had. Nee, dat kan ook moeilijk. Die heeft maar een paar maanden geleefd. Oh, sorry. Ja, het is al zo lang geleden. Na haar dood is mijn moeder zich op een bijna overdreven manier met mij gaan bemoeien. Iedere stap die ik zette, controleerde ze. Niets kon zonder haar. Nou, dat werd knap benauwend later. En je vader? Nou, mijn vader wilde er niks van weten. Hij vindt in principe dat iedereen voor zichzelf moet zorgen. Omdat het leven hard is, moet zijn dochter ook hard zijn. Het is simpel, maar het werkt. Tuurlijk. Hij is niet voor niets zo belangrijk geworden. Of beter, hij heeft zo'n zaak opgebouwd om vrij te kunnen zijn. En jij bent zijn opvolger? Dat wilde hij het liefst. Maar ja, ik weet het nog niet hoor. Het zou een beetje te makkelijk zijn. Ik kan best iets voor mezelf opbouwen, daar heb ik zijn geld echt niet voor nodig. Ik heb mijn studie, die wil ik eerst afmaken. En daarna? Ach, daarna zou ik het liefst iets opbouwen. Samen met jou. Iets? Nou, iets waar aan nog te bouwen valt dan, hè. In Canada of de States, dat kan me al niet schelen. Als je maar goed beslagen ten ijs komt. Ja, maar je bedoelt toch niet dat ik na mijn studie de boerderij van mijn vader laat stikken? Dat meen je toch niet? Dat kan mijn vader niet aandoen. Ik doe dat toch niet zo overdreven? Overdreven? Ik doe niet overdreven. Je doet wel overdreven. De idiote traditie dat de oudste zoon altijd de opvolger moet zijn. Dat ligt toch voor de hand? Niks ligt voor de hand. Menno is het toch ook? Wat bedoel je met Menno? Het kind kan toch zien dat Menno een veel betere opvolger voor het bedrijf is? Menno? Waarom? Ja, sjoert je toch... Je bent een echte zwerver. Jij brengt het toch nooit op om daar op die boerderij je hele leven te blijven zitten. Echt, we maken eerst samen onze studie af en dan bouwen we samen wat moois op. Zeg dat maar uit je mooie hoofd. Jij in Delft en ik in Wageningen, gezelligheid kent geen tijd. Wat is dat? Gezelligheid kent geen tijd. Moet er niet toe, maar ik voel niets voor een verloving op lange termijn. Dan niet. Ik hou eerst mijn kandidaat en daarna zien we wel weer verder. U bedoelt, daarna gebeurt er wat ik zeg. Onzin. En dan zie ik het bij jou nog niet zo 1, 2, 3 zitten. Uh, mevrouw bedoelt? Dat Wageningen geen kleuterschooltje is. Maar wat doet Sjoerd in Wageningen? Sjoerd voert geen steek uit. Nou, dat had ik bij mijn vader moeten proberen. Die ziet me aankomen. Trouwens, zelf vind ik het ook ontzettend stom dat je dan niks uitvoert. Zo, vindt mevrouw vader? Ja. Hoor je? Ja. En nog eens ja. Kan je niet meer praten? Oké, okay, zing maar. Hey, uh, voor mij kun je bij die parkeerplaats draaien. Hoe bedoel je, draaien? Terug. Hoezo terug? Terug naar huis. Voor mij is de lol eraf. Nou, toen had ik het al bekeken. Begrijp ik. Ach, ik had het je al veel eerder willen zeggen. Wat? Nou, zo'n vaste vriendin is niks. Ben je gek? Je kan nog lang genoeg orders afwachten. Wist ik veel. Nou weet je het. En nou ben je weer vrij, man. Ik dacht dat we nou een lekker team bij elkaar hebben. Jawel, maar ik weet niet of ik... Zeg, je gaat me toch niet vertellen dat je ook ophoudt met tennissen? Het gaat net zo lekker. Ja, dat kan wel, Doe niet zo onpartief. Nou, we het hier een beetje op poten hebben, wil jij? Ja, dat wil ik eigenlijk, ja. Goh, wat valt me dat van je tegen? Of mag je niet van je vriendinnetje? Je hebt er geen allemaal mee te maken. Nee, ik vind zelf... Jij vindt dat je door moet gaan met ons te trainen. Oké, okay. ik train jullie. Geweldig, Sjoerd. Ah, Dijkema, Ga zitten. <tankt> Dijkema, het is niet mijn gewoonte... ...me met de studieverrichtingen van u te bemoeien... ...maar gezien uw laatste tentamen moet ik u toch zeggen... ...dat de uitkomst hier van mij in weinig teleurstelt. Maar... Ik was nog niet uitgesproken. Ik ben van mening dat u ver onder uw capaciteiten werkt... ...en dat uw concentratie buitengewoon labiel is. Maar dat tentamen heb ik... Toch gehaald. Ja, daar bent u doorgekomen. Toch met de hak over de sloot. U had, zoals ik in het begin van het jaar gesuggereerd heb... ...beste tentamen op een later tijdstip kunnen doen... Of niet soms? Uh, ja, professor. Dan waren de cijfers sprekender geweest. Nogmaals, Dijkema, u bezit de capaciteiten. Nu nog de concentratie. Duidelijk? Zeker, professor. Moet u weer helemaal uit elkaar halen? Kon je geen monteur laten komen? Ah, vader ziet me aankomen. Ah. Daarbij vind ik het wel een aardig werkje. Weet je. Dat is ja, dat genoeg. In Canada gooien ze zo'n dynamo meteen weg en ze zetten er een nieuwe op. Ja, in Canada, ja. Daar is alles veel beter. Ja. Nou, over Canada gesproken. Ik heb, ik heb nog een brief voor je van Frida. Wat doe jij met een brief van Frida? Nou, niks. Ik heb de bus gelegd, vandaar dat ik die brief heb. Of had ik hem uh, erin moeten laten zitten dan? Geef hier. Nou, rustig, rustig. Ja, kom op nou. Ik wist niet dat de liefde nog zo aan was. Hoe weet jij, dat heb je de brief soms gelezen. Ja, kijk wel mooi uit, ja. maar klopt het of niet? Vermoeid er niet mee. Kom op met die brief. Ja, wat een paniek, zeg. Hier is die... Wil ik me niet alleen laten? Ja, opgeroepeld. Beste Sjoerd, ik heb me toch bedacht. Ik heb jouw land nu wel bekeken. Wil mijn studie maar liever ginds afmaken. Ik zal er meteen een volwaardig diploma voor overd hebben. Tussen ons moet het dan ook maar uit zijn. Toen ik raak er hoe langer hoe meer van overtuigd dat we meer uit elkaar dan na elkaar toegroeien. Ik heb ook al lang gemerkt dat ik een zekere druk op je uitoefen die jou bepaald niet ten goede komt. Heus, het klinkt niet aardig, maar op die manier wil ik niet naar een huwelijk toegroeien. Nu niet en nooit. Ik kom ook niet meer goede dag zeggen. Zo, ik kom het ook niet meer goede dag zeggen. Bedankt vooral je ouders voor alles wat ze aan hartelijkheid hebben geboden. Overigens hebben wij samen ook nog niet zo'n gekke tijd gehad. Ik heb er in ieder geval uit kunnen leren... dat er voor een harmonisch huwelijk meer komt kijken dan wat er tussen ons was. Met mijn studie zal ik het stellig ook wel fixen. Ik hoop nog eens te horen dat het ook bij jou de goede kant uitgaat. Wie weet heb ik je ook wel mee afgeremd... Dan zou je als ik weg ben pas echt op gang kunnen komen... Eén vraag nog. Schrijf alsjeblieft niet terug. Laten we eerst nog wat meer volwassen worden. Als we inderdaad voor elkaar bestemd zijn, komt dat er op de lange duur toch wel uit. Maar zelf geloof ik het niet. Vergeet me dus maar zo gauw mogelijk en laat je studie voor alles gaan. Ik zelf maak er geen drama van. Ships, dat de night, zo moet je het maar beschouwen. Het gaat je goed, Sjoerd. Maak wat van je leven. Frida. Maak wat van je leven. Maak wat van je leven. Zo zijn onze manieren. Nou, ik begrijp het best van Frida. Jij begrijpt alles zo goed. Hij had dat nooit aan moeten beginnen, nooit. Douwe, Douwe, was ik de eerste de beste in jouw leven. Wat, wat, wat? Ja. Oh, je hebt me best verstaan. Was ik de eerste de beste toen? Oh, nou, dat heeft er toch helemaal niks mee te maken.